Twee uur, ik het Teertstra met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson wil dat er betere afspraken komen over de commissie stiekem... de Tweede Kamercommissie Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Nu zijn de afspraken te onbeholpen en te geheim... zei Samson in het televisieprogramma Pauw en Witteman. In de commissie krijgen de fractievoorzitters informatie... over het werk van de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Wat ze daar horen, moeten ze geheim houden... Volgens Samson zou het goed zijn als de informatie met meer mensen wordt gedeeld. Overal ter wereld zijn er soortgelijke commissies die er ontspannener over doen, zei de PvdA-leider. De Verenigde Staten waarschuwen de 65 gevangenen die donderdag zijn vrijgelaten door Afghanistan. Ze kunnen beter niet terugkeren naar het strijdtoneel, zegt Washington. Doen ze dat wel, dan worden ze een Amerikaans doelwit. De VS is woedend over de vrijlating. Onder de gevangenen zouden Taliban-strijders zijn... en mensen die aanslagen op buitenlandse militairen en burgers hebben gepleegd. Washington is bang dat de Afghaanse president Karzai nog meer gevangenen vrijlaat... die als gevaarlijk worden beschouwd. In Oekraïne hebben de autoriteiten de laatste demonstranten vrijgelaten... van een groep van 243. Die was vastgezet tijdens de protesten afgelopen tijd in Kiev... De demonstranten mochten voorwaardelijk naar huis. Als de bezettingen in Kiev maandag niet zijn beëindigd, worden ze alsnog berecht. Voor zondag is weer een massademonstratie aangekondigd tegen president Janukovic. Tennisser Igor Sijsling heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. Sijsling versloeg de afgelopen avond de Duitse Koolschreiber in drie sets. In de halve finale staat Sijsling tegenover de Kroaat Silic. Het weer is zacht, met temperaturen tussen de 8 en 12 graden. Komende dag enkele buien in de kustgebieden kans op zware windstoten. Later in de ochtend en middag zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. En welkom, beste luisteraar. Welkom terug bij de VPRO en welkom bij Woord. Waar we het mooiste uit de omroeparchieven aan u tonen. En elke vrijdagnacht dan doen we dat aan de hand van een thema. En Deze nacht is dat het systeem. Er zijn heel erg veel systemen. We worden elk moment van de dag door die systemen beheerd bijvoorbeeld. Alleen dat de systemen van de bloedsomloop, ons eigen lijf is een systeem... Eh, de Belastingdienst, waar we elke dag toch weer voor ploeteren. Het Sterrenstelsel, nog zo'n systeem waarin we leven. Elke dag weer systemen. Ze zijn overal, als je maar goed gaat kijken. En deze hele nacht gaan we ze heel erg goed beluisteren. Want er zijn verhalen over werkende en falende systemen. Over de kunst van het archiveren. Over amateuristische inlichtingendiensten. Over nieuwe samenlevingsvormen. En over mensen die heel erg graag buiten het systeem willen leven. Het archief van het Meertens Instituut is niet het minste systeem. Liefhebbers van het werk van de schrijver... en ex-medewerker van dat instituut, J.J. Voskel... kennen de verhalen over de bak met miljoenen kaarten... de tienduizenden vragenlijsten... en de eindeloze verwerken van gegevens. En voor de liefhebbers van Voskel's werk is het misschien wel aardig te weten. Ik kom vandaag toevallig net weg bij de weduwe Voskel. Een interview is opgenomen over een nieuw boek van Han Voskuil. En in de volgende Nooit meer slapen van maandag dan kunt u dat interview met haar horen. Goed, het bureau zoals Voskel het noemt, dat instituut, het Meertens Instituut, is het Nederlandse Volkskundig Instituut, gevestigd in een kleurloos kantoordoos in Amsterdam. Maar in de tijd van Voskaal huisde het instituut... zijn mondselijk archief aan een vorstelijke grachtenpand. Nou, net voordat de deur van dat pand voor goed dicht ging... ging verslaggever Hans Niemandsverdriet... een prachtige naam trouwens... er voor het RWU-programma De Schatkamer Kijken. Hij bezocht het nieuwe pand en vroeg de medewerkers... hoe het instituut werkt... en of ze zich herkennen in de personages van de boeken van Voskaal. Dit is het docu-archief, daar zit mevrouw Kooschel. Dag. Het ziet er hier uh, wat anders uit dan op de kaartsysteemkamer op de Keizersgracht. Beetje strakker. Ja. Bevalt het? Ja, bevalt wel. Ja. Ben je nog steeds zo'n druk type als uh, Joop in het bureau? Ja, er wordt waarschijnlijk niet zoveel gegiecheld meer. Het is een beetje anders allemaal nu. Of met de hand op tafel geslagen? Ja, dat doe ik vaak, erg vaak, heb ik gemerkt. Nog steeds? Ik weet het niet, ik heb het me nooit zo beseft. Ja. Herken je je in uh, De Joop van uh, Voskuil? Uh, maar we gaan nou toch niet de hele tijd over dat boek praten? Want dat uh, is, vind ik niet het moment. Ik bedoel, als het daar naartoe gaat, dan uh, heb ik er niet zo'n trek in. Ik bedoel, ik heb nou al genoeg over dat boek uh, moeten denken en doen. Dus uh, dan haak ik ja. af. Het PJ Meertens Instituut houdt zich sinds de jaren dertig bezig met het verzamelen en tegenwoordig ook onderzoeken van overblijfselen van oude volkscultuur. Verhalen, liederen, krantenknipsels, door correspondenten ingevulde vragenlijsten en een trefwoordensysteem van onderwerpen en verwijzingen. De schrijver J.J. Voskuil bracht er in een eerder leven dertig jaar door als hoofd van de afdeling volkskunde. 30 jaar, dus dan heb je aan één boek ook niet genoeg als je er een roman over wilt schrijven. Het worden er zeven, waarvan er nu vier verschenen zijn. Over het Beerta-instituut, oftewel het bureau. Aan de Amsterdamse Keizersgracht is het Meertens Instituut sinds kort niet meer gevestigd statige pand, vijf ramen breed, ging verzakken onder de lodenlast van het verleden die hier lag opgetast. Het naambordje hangt er nog wel, het P.E. Meertens Instituut. Dialectologie, volkskunde en naamkunde. De in aluminium gegraveerde letters zijn al aan het vervagen. Het hangt er sinds in 1979 het volkskundig bureau de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... zijn nieuwe naam kreeg naar zijn oprichter. Wim Bosman stond aan de overkant van de straat. Hij had een driepoot voor de deur van het bureau gezet... en keek voorovergebogen door de zoeken van zijn camera naar het effect... terwijl het personeel zich op de stoep en in de deuropening opstelde. Maarten schoof achterbalk op de plaats naast het nieuwe aluminiumbord... Waarin de naam van het instituut was gegraveerd met als ondertitel Volkstaal, Volkscultuur, Volksnamen. Klaas, riep Bosman. Een beetje naar links nog, anders vaar je eraf. Naar rechts dus, riep Hu Pastoors, die op zijn hurk in het midden van de voorste rij was gaan zitten. Eh, voor jullie naar rechts, gaf Bosman toe. Ik zie je niet, Jaring, riep in Bosman. Jaring stond helemaal achteraan in de deuropening, half verscholen achter Erik Zandgrond. Eh, zo dan, riep hij, op zijn tenen. Maar dan wel zo blijven staan, riep Wim Bosman lachend. En Jantje zie ik ook niet. Euh, meneer de Vries, iets naar links, alstublieft. Naar rechts dus, riep Pastoors omkijkend. De Vries deed een stap opzij. Maar nou zie ik Gabi niet meer. De Vries schoof weer een klein eindje terug. Ja, ja, zo... Is iedereen nou zover? Hij hield het snoer van de zelfontspannen op. Pas op, er komt een auto aan, waarschuwde Jeroen Kloosterman. Van de Vijzelstraat kwam een auto aanrijden. Ze wachten tot hij gepasseerd was. Is iedereen nu klaar? Riep Bosman. Hij hield het snoer op, keek nog even opzij of er niet weer een auto aankwam... drukte af, stak haastig de straat over... en knielde lachend op de hoek van de voersterij naast elke laurier... Enkele seconden stonden ze als verstart, glimlachend. Toen klikte de camera. Geknipt, riep Wim Bosman. Er ging een applaus op, vrolijkheid, lachende gezichten. Leven het AP Beerta Instituut probeerde Hu Pastoor's, maar zijn stem was te ingehouden om een reactie op te roepen. Ah, wordt toch open gedaan? Het pand blijkt tijdelijk te worden bewoond door kraakwachten. Die moderne vorm van volkswooncultuur. De houten trappen zijn er nog. Waar Maarten Koning met twee treden tegelijk oprende. Of met zware migraine afdaalde. Maar er is geen koffiekamer meer. Met het luikje waardoor Maarten zijn bonnetje schoof. Geen kaartsysteemkamer meer. En geen bezoekerskamer. Twee hoog bij volkskunde. En ook de boekenkast waarachter Ad Mulder zat is weg. Je bent uh, admiral. Uh, ja, geloof ik wel. Herken je jezelf? Voor een deel wel, ja. Ja. Uh. Voor een deel wel, maar voor een ander deel ook niet. Er zijn dingen die, die ik uh, nooit zo uh, ervaren heb. En hij ken ik wel, zonder dat hij dat ooit gezegd heeft. Misschien het, het eigenaardige van de man. <laughs> maar als je dat dan zo ziet, denk je, nou, als, als hij dat werkelijk zo gedacht heeft... dan had hij het wel eens duidelijk mogen zeggen... Wat me wel opvalt is bij mezelf bijvoorbeeld. Uh, dat uh, allerlei dingen die ik met een zekere humor gezegd heb. Die lijken niet aangekomen te zijn. Dat is heel opvallend. Ik heb misschien een, uh, een, ja, een humor die in ieder geval bij hem niet uh, altijd overkomt. Of die zo onderkoeld is dat het uh, niet merkbaar is. Maar dat, merk ik, dat, dat vind ik echt een patroon. Dat merkte ik al in het eerste deel. En dat, dat blijft doorgaan. Ton Dekker werkte op de afdeling volkskunde van het instituut. Tot voor kort was hij er hoofd. Maar die functie legde hij neer tijdens een conflict met de directeur. Toen ik hier kwam, in de jaren zestig, toen was dit niet een echt onderzoekinstituut. Dit was meer een, een instituut dat uh, als primaire taak had het documenteren van, uh, van de volkskunde, mm. van de volkscultuur... Dus er werden vragenlijsten uitgestuurd, er werden uh, enorme verzamelingen aangelegd. Je kunt straks uh, zien wat we in die tijd allemaal gedaan hebben: uh, 1 miljoen uh, kaartjes uh, gemaakt, fiches gemaakt met uh, allemaal trefwoorden, om die vragenlijsten, die krantenknipsels, die uh, uh, tijdschriftenartikelen en boeken, om die to toegankelijk te maken. Dat was uh, toen ik uh, in '60 hier in het instituut kwam... dat was eigenlijk uh, het grootste deel van ons werk. En onderzoek doen, ja, dat was een project van de Nederlandse volkskunde... Als was, ja, dat hadden eigenlijk meer, uh, ja, dat hadden we ook. En daar werkte dan met name Voskuil aan. Maar nou, Daar heb ik zelf nooit uh, aan hoeven te werken. Dat was meer zijn uh, pakkejant, daar moeiden wij ons verder niet zo erg mee. Ad Muller stond op, schoof de stoel terug... bleef bij de tafel staan met de lege bak aan zijn hand... en keek nieuwsgierig naar de kaarten en boeken. Mag ik u ook vragen wat u nu aan het doen bent? De vraag verraste Maarten. Ja, natuurlijk. Ad Muller kwam een stap dichterbij en bleef naast hem staan. Maarten trok de stoel naast zich onder de tafel uit. Ga hier dan maar zitten. Is dat zo'n kaart? Hij boog zich naar voren met zijn handen op zijn knieën... alsof hij de kaart in zijn geheel in zich wilde opnemen. Dat is een kaart van de korenstrik. Als ouders hun kinderen verbieden om in het koren te spelen... dan dreigen ze daarmee. En staat er nou ook een cultuurgrens op? Hij zocht de kaart af. Hier. Hij trok de kaart naar hen toe en wees naar een klein gebied in het uiterste Noordoosten... waar een klein aantal van dezelfde tekens waren ingetekend. Daar dreigen ze met de roggenmoeder. En dat doen ze nergens anders. Als je die gegevens op een bodemkaart intekent... hij zocht tussen zijn papieren... en trok er een schets van een bodemkaart onderuit... waarop hij behalve de grondsoorten... ook de gegevens over de roggenmoeder had ingetekend... dan zie je dat alleen ouders die op het zand woonden dat grapje maken... En niet ouders die op het veen wonen. Terwijl ze daar net zo goed roggen verbouwen. Gek, hè? Ja, gek, zei Maarten lachend. Ik geloof dat ik dan toch maar liever aan dat kaartsysteem zou werken. Ja, daarom ben ik daar ook mee begonnen. O oh ja, vroeg de jongen verbaasd. Ik ben begonnen met de kabouters. En van de artikelen die ik daarover las, begreep ik niets. Ik begrijp er nog niks van, hij lachte... Ik heb nog nooit een artikel over deze dingen gelezen... waar ik een woord van begrijp. En als ik iets niet begrijp, dan ga ik visies maken voor later. In de hoop dat ik het later wel begrijp. O oh ja? Hij keek Maarten aan alsof hij zoiets nog nooit gehoord had. Ja, als de minister hier binnen zou komen en hij zou zeggen... meneer Koning, wat doet u nou eigenlijk hier? Dan zou ik antwoorden, excellentie, niets. Mijn werk is volstrekt zinloos en waardeloos. Hij had een stil plezier om zijn woorden. Maar de minister heeft daar geen tijd voor. Het paste natuurlijk wel in wat er ook om ons heen gebeurde... op universiteiten en andere instituten... dat er meer op die zogenaamde output werd gelet... En dat was een van de, van de vreselijke woorden die toen ontstond van... wat is jouw output? Het was natuurlijk vroeger ondenkbaar dat zulke vragen gesteld werden. Maar, maar dat begon in de jaren zeventig... Uh, begon men daar geleidelijk op te letten. En toen op zekere moment Blok wegging... toen uh, vond de academie uh, het nodig om daar nog eens goed naar te kijken. En uh, die was tot de conclusie gekomen dat de output van het instituut, wat uh, wetenschappelijk onderzoek betreft... dat die ja. hoger moest. Ja, dat is de hoofdreden dat uh, mijn vroegere baas uh, Voskuil... Uh, eerder ermee opgehouden is. Want of... die had daar geen zin in? Nee, die zag dat niet zitten. Mm -hmm. ja, en uh, allerlei verhalen, uh, Ja, die, die, die, die, die vond dat eigenlijk uh, niet goed, zo'n uh, zo dwang op mensen om... Uh, Bijvoorbeeld één artikel in de twee jaar. Dat was toen uh, het eerste, een van de eerste dingen. Je moet één artikel in de twee jaar. Nou, dat, uh, tegenwoordig is dat niet zoveel natuurlijk. En het werd op zeker moment ook wel uh, meer. En dat eindigde ergens met uh, drie artikelen per jaar, een aantal jaren later. Dus de, de duimschroeven die werden steeds aangehaald. Maar het is een heel geleidelijk uh, proces geweest ook. Toen ik hier in dienst kwam, dat was in uh, 67... Als, uh, echt uh, als wetenschappelijk ambtenaar dan. Hè? <tiek> toen is er wel uh, door... Uh, moest ik even bij de commissie komen. En toen vroeg Maartje Draak uh, aan mij... Uh, waar ik, waarop ik ging promoveren. Nou... <tiek> ik wist nauwelijks waar ze het over had. dat het een grapje was. En ze bracht het ook alsof het een grapje was. Dus het was heel snel voorbij en uh, iedereen lachte daar een beetje om. En, uh, daar werd verder niet meer over gepraat. Promoveren, wie promoveerde hij nou? En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Tot, uh, ja, tot een nieuwe directeur kwam. Een van de eerste gesprekken die ik met hem had, die ging over... Hey, je bent niet gepromoveerd, hè? Nee. <laughs> Moet dat dan? Ja, dat zou toch eigenlijk wel moeten. Dacht, nou, maar... ...dan ben je daar weer zoveel tijd mee kwijt. En ik heb mijn handen vol hier aan allerlei projecten die lopen. Dus ik denk niet dat dat in het belang van het instituut is, als ik ga promoveren. Want dan, ja, dat betekent dat er allerlei dingen, uh, daar moet ik vanaf. En uh, ja, dat lijkt me ook niet zo zinnig. En dat, dat vond hij eigenlijk zelf ook. En uh, ik kon dus rustig mijn, mijn werk uh, voortzetten... Later is hij er tegenover mij nog eens een keer over begonnen. Toen heb ik gezegd, nou Jaap, ach, wat heeft het nou voor zin... tegen de tijd dat ik gepromoveerd ben, ga ik met pensioen? En ook dat heeft hij toen geaccepteerd. Directeur Ton van Marlen bracht als opvolger van Blok, Jaap Balk... de wind onder. Vorig jaar verliet hij het instituut na een conflict met het personeel. Een daarna ingestelde geleerde commissie van onderzoek... Besloot het Meertens Instituut te behouden, maar wel na een reorganisatie. Van Marle wil niet met ons praten, omdat, zo zegt hij, hij het Meertens Instituut een goed hart toedraagt. Uh, er was een boer in de vlees dat was in een bol en die had een knecht ook hè. En het was toch in de hooibouw. Maar nooit weer. Stormen en nog eens stormen. Nou zei die boer tegen zijn knecht: We zullen het toch zien dat we een voetje hooi op de wagen kunnen krijgen. Want binnen zijn de beste. Nou zei die knecht: Ik zal het niet doen, baas. Want we houden geen lok op de wagen. En ik kind niet omhoog krijgen. Dat moest gebeuren. Goed, ze binnen daarachter. En opgooien. Eerst de wagen klaarmaken, de leren erop, de beurde erop en toen ik. Maar de eerste lok die die knecht omhoog stak, vloog. Al overal heen. En de beurde al drie driemaal. En toen werd hij woest. Toen pakte hij die de vork en toen steeg hij naar de wind. En toen liep het bloed langs de vork af. Dat is waar gebeurd. Het bloed liep langs de vork af. Toen kreeg die boer bloed wat die zei, nou mama, naar huis. Dus hij zei, nou, we gaan naar huis. Maar ja, die boer die was niet gerust, want die dacht, dat zit toch niet goed, wat? Oh, en dus die boer, die kwam thuis. Hij was helemaal van de kaart. Zodat dus ze moest hem naar bed brengen. En toen is een dokter gehaald, dat vergeet ik ook nooit. Nou, hij was ergens naar, want van de schrik, of wat ook, of zijn hart. En dus hij heeft toch zes weken naar bed gelegen. Enkel door dat spul. En dat waar gebeurt. Waar gebeurt. Is dat nou een typisch volksverhaal? En waarom dan? Het is een volksverhaal... omdat het door uh, verschillende mensen wordt verteld. Het is niet zomaar een verhaaltje van één persoon. Het wordt door verschillende mensen verteld. Wel in Nederland, vooral in het gebied uh, van de zuid hollandse eilanden. Uh, maar daar is het ook diverse keren opgetekend. Maar... Wij hebben ook gegevens dat uh, hetzelfde motief... het steken met zo'n uh, scherp voorwerp uh, naar de wind... dat dat ook voorkomt in uh, bijvoorbeeld Vlaanderen. Dat is toch een licht en aardige end daar vanaf. Maar daar komen exact dezelfde verhalen in voor. En uh, we hebben ook nog een, uh, een optekening uit uh, de Achterhoek... Ook uit diezelfde tijd, uit de jaren 60 is dat uh, opgetekend. Uh, niet helemaal hetzelfde, maar het motief van dat uh, iemand uh, heel boos is... en dan een hogere macht. In dit geval uh, gaat het om een nogal woeste man... die iedereen uitdaagt om met hem te vechten. Niemand durft. En dan wordt hij zo kwaad dat hij zegt... Uh, uh, nou daag ik God uit om met mij te vechten. En hij gooit zijn mes in de houten zoldering... En op het moment dat dat mes blijft vastzitten in de zolder... komen er allemaal bloeddruppels uit. Lijkt wel erg op dit motief, hè? maar dan is het in een heel andere omgeving. Maar uh, dat geeft aan dat dit motief toch uh, in een vrij groot gebied uh, bekend geweest is. Het instituut is verhuisd naar de rand van Amsterdam. Bij allemaal autowegen en spoorbanen en andere kantoren. Het zit in een tamelijk uh, laag gebouw, twee, drie hoog. Dat van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen is. Nivi staat er met grote letters op. En het Meertens Instituut is dus nog slechts een vleugel van een gebouw. Het heeft geen eigen gebouw meer. Ondanks de zorgen die de commissie van onderzoek zich daarover maakte. Er is besloten het P.J. Meertens Instituut onder te brengen in een nieuwe behuizing. waar ook het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten is gehuisvest. De commissie spreekt daar ernstige bezorgdheid uit over de negatieve invloed van dit gebouw en zijn anonieme omgeving... op de uitstraling en herkenbaarheid van het instituut. Het gebouw is klaar, maar aan de stoep en de straat wordt nog driftig gewerkt. Het heeft zelfs geen eigen bordje. Het enige bordje wat er hangt is... Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Openingstijden woensdag en donderdag van tien tot vier. Dat moet je dus plannen. Een portier die nooit opkijkt. Links is de bibliotheek van de KNW. En door, rechtdoor. Althans bijna eigenlijk even rechtsaf en gelijk weer links. Dus in principe rechtdoor. Daar zijn dan de kantoren van het NIWI zelf. Het NIWI is het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten van de... Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Tochtdeur met van die kajuitraampjes erin. Trappenhuis en dan daarna bij de kantine. Het zal er niets meer lijken op de oude koffiekamer. Iets verlaagd in een soort bak met allemaal zilverkleurige tafeltjes en stoelen. ...waarin meer dan alleen koffie en thee te krijgen is. Plastic verpakte etenswaren en pernermelk. En dan rechtdoor zijn we in de eigenlijke vleugel van het Instituut. En dit is dan de afdeling muziek van uh, Volkskunde. Tenminste, zo noemde al dat. Ja. Hoe heet het nu? Uh, het heeft een tijd lang nog Volkslied geheeten. Zijn dus muziek was zijn, uh, zeg maar zijn uh, pseudoniem voor, uh, voor Volkslied. En tegenwoordig hebben we het meer over, of liever over, een uh, aanlastgebied: literaire en muzikale cultuur. En je bent uh, Louis Grijp en je zwaait hier de scepter? Ik coördineer dit, ja. Als. Uh... Opvolger van Jaring Elshout. Oftewel Aten Doornbos. Ja, hij heeft nog iemand tussen gezeten... maar ik voel me nog inderdaad ergens een verre opvolger van, uh, van Aten, ja. Want wat deed die? Die uh, legde verzamelingen aan op band van uh, oude liedjes... die die in het land gingen opnemen. Ja, Aten had eigenlijk één groot project. Levenswerk, dat was het documenteren van wat zij noemde het levende lied. Dus liederen die nog gezongen werden door mensen, meestal op het platteland... Uh, oude liederen, soms honderden jaren oud... die ze in principe hadden geleerd van hun vader of moeder... en die weer van hun vader of moeder enzovoorts... via de mondelingenoverlevering bewaard gebleven. Hij had echt belangstelling alleen voor die specifieke... hele oude of heel oud lijkende liedjes. En daar heeft hij dus een grote verzameling van aangelegd in de tussentijd? Ja, 500 banden volgespeeld, 10.000 opnamen. Ja. Daaronder de groendalen en daar heb ik u zo lief... Daar onder de grondalen en daar heb ik u zo lief. Daar onder de grondalen, daar heb ik u zo lief. En mocht ik er een nachtje bij u slapen. Bij mij al om te slapen en dat is voor u geen eer. Bij mij al om te slapen en dat is voor u geen eer. Ja, Die liederen van Doornbos, vraagt iemand daar nog wel eens nou Wordt daar nog wel uh, uh, de onderzoekers uh, gebruik van gemaakt? Ja, dat is een beetje paradoxaal. Aan de ene kant eh, is iedereen volkomen overtuigd van de grote waarde van die verzameling. Eh, niet alleen de wetenschap, maar, zeg maar als algemeen Nederlands cultuurgoed. Er is nergens zo'n grote liedverzameling, zeker niet op band, als hier op het Instituut. Anderzijds moet worden vastgesteld, met enige spijt overigens, dat in de wetenschappelijke wereld de belangstelling minimaal is. Met meer succes verzorgde de Doornbos 35 jaar... het radioprogramma Onder de Groene Linde. Ate, je hebt me straks verteld dat uh, het gaat vandaag gaat om drie liederen. Uh, hebben die onderling verband? Nou, ze hebben eigenlijk geen inhoudelijk verband... maar het zijn drie liederen uit het repertoire van de, van de Drentse spinstersliederen... Dus die op de spinningen of spinsteravonden werden gezongen in Drenthe... Als wij de trommels horen razen, en wij masseren moeten gaan. Geweer en ransel moeten wij gaan dragen, en dat staat ons gans niet aan. Geweer en ransel moeten wij gaan dragen, en dat staat ons gans niet aan. Deze kant op. Het is een klein wandje. Een wand dus eigenlijk. Van de allemaal ladekastjes, ja. Ja, allemaal ladekastjes. Uh, het grootste deel, dat zijn dan een stuk of 100.000, die bevatten de eerste regels van liederen, van 100.000 liederen. Ik uh, trek iets willekeurigs open. Bruit, ik heb je meer gezien, heet dit. Met muziek opgenomen. Nog eentje met muziek. Jam, padam, bruilof, bruilof, keieren, kijk. Wat is onze krelis rijk? Hoort hem zingen, ziet hem springen. Stem, dus melodie, aardige kniertje. Gaat het Mi, Mie, is zal een afkorting zijn van, is van minder liedjes. Minder dichtjes, daar is er weer een ander bakje voor. 17-8. Het liedje ken ik. Dat, is, uh, eigenlijk, dat komt van Bredero af... Ergens middenin gaat het van bruiloft, bruiloft, alle gaar. Bruiloft, bruiloft, alle gaar. Dan worden er twee gelieven ontdekt, uh, innig verstrengeld. En uh, hun vriendjes en medinnetjes uh, roepen dan... Uh, het is bruiloft, uh, ze moeten elkaar trouwen. Kun je zeggen dat uh, die liedjes vroeger, net als tegenwoordig nog steeds... Uh, veel over uh, de liefde gingen? Ja, heel belangrijk is liefde. Een uh, ander belangrijk punt is uh, geestelijk lied En uh, politieke liederen zijn ook belangrijk. Dat zijn de hoofdthema's. Volgende, ook met wat natuurlijk. Wat denkt gij, Snode Huichelaar? Schijnheilge. Volgeneugd gebaar. Stem, Onze Vader in Hemelrijk. Dan kan ik het zingen, want dat gaat Onze Vader in Hemelrijk. Dus, dus wat denkt gij, Snode Huichelaar? Schijnheilge. Volgemaakt gebaar. Nou, de rest heb ik hier niet op de kaartje staan, maar dat zou je kunnen doorzingen zo. Zo werkte dat ook vroeger, hè? Dus je had een nieuwe tekst met een melodie die je kende. En dan kon je vanaf dat moment kon je gewoon zingen. Had je verder geen cd van nodig of dit boekje... of zelfs niet iemand anders die het jou ging, ging voorzingen. De traditie van Dornbos is dus echt het, het veldwerk. Dat doen we nog, uh, nog maar weinig. Um, enkele keren gebeurt er iets op dat gebied. Maar wat nu vooral gebeurt is. Het zij uh, werken met historische bronnen, dus met geschreven bronnen. Um, en ook um, zijn we bezig met contemporane onderzoek. Dus kijken we naar wat er op dit moment aan muziek, cultuur leeft. En wat, uh, zeg maar, wat belangrijk is voor vraagstellingen die wij hebben. Zoals bijvoorbeeld de vraagstelling naar regionale identiteit. In dat kader uh, doe ik onderzoek naar regiomuziek, boerenrock... liedjes in dialect bijvoorbeeld. Uh, een uh, actueel uh, uh, onderzoek is nu naar het Wilhelmus. Wat een lied is van nu, maar ook een lied van vroeger. Van de 16e eeuw af is dat steeds gezongen. En juist dat soort vraagstellingen waarbij je uh, vanuit het heden terugblik naar het verleden, dat is, uh, dat is interessant... Ook deze moderne volksmuziek, de boerenrock... is er net als de oude volkscultuur die de volkskundigen bestuderen... er vooral een van het platteland, met een hang naar het verleden. Het gevoel van dat traditionele waarden en, en, en landschap... En, en, en, en economische bezigheden verdwijnen... dat probeert men ja, te compenseren door dat in feite te verheerlijken. Er zit ook een nostalgische kant aan. En wat daar heel belangrijk bij is, is het dialect... Dat is eigenlijk het kenmerk dat je uit een bepaalde streek komt. Dat is voor iemand anders. Iemand anders kan wel in een boerderij gaan wonen. Klompen aantrekken. Maar een dialect uit iets, een plaatsje uit, in de Achterhoek gaan spreken. Dat is vrijwel onbegonnen werk voor een, zeg maar een westerling. Dus dat is het meest onderscheidende kenmerk van iemand uit de, de regio. En het aardige is dat, dan, dat dialectgebruik wordt verbonden met muziek. En dan... Niet met hele oude muziek, ook niet met volksmuziek... maar eigenlijk met muziek van nu. Dus Dat is een beetje behoudende muziek. Het zijn vaak uh, truckersliedjes en uh, country en uh, luisterliedjes. Dus, uh, uh, ook wel rockmuziek, maar dan meestal niet het meest geavanceerde. Maar in principe zijn het de muzikale middelen van deze tijd. En die worden dan verbonden met dialect. er dus wordt direct gezongen in die genres. En... Uh, dat is een enorm succes. De regionale omroepen zenden dat veel uit. CDs worden goed verkocht, maar dan wel steeds binnen die regio. Dus dat is een manier om, om de regionale identiteit vorm te geven, zeggen wij dan. Je alweer, ik zijn doe. Jij bent in Brabant geweest, hè? merkte Flip op. Eh, ja, ik ben in Brabant geweest, zei hij tegen Flip. Drie dagen. Hoe was dat? vroeg Flip. Verschrikkelijk. Geert Meijerink en Hans Wiegersma waren nu ook binnengekomen. Om hen heen werd gepraat en met stoelen geschoven. Verschrikkelijk, herhaalde Flip lachend. Aad Ritzen luisterde belangstellend mee. Verschrikkelijk, bevestigde Maarten. Hij legde de brieven op de lage tafel. Wat was het dan zo verschrikkelijk, wilde Flip weten. Alles. Het land. De mensen. Het een hangt met het ander samen natuurlijk. Jij vergeet toch niet dat ik uit Brabant kom, hè, waarschuwde Flip. Voor jou wil ik een uitzondering maken. Maar daarbij moet het wel blijven. Zijn cynisme amuseerde Aad zichtbaar. Wat heb jij dan tegen de Brabanders, vroeg hij nieuwsgierig dat ze ronde hoofden hebben en een uitgesproken domme uitdrukking in hun ogen. Flip lachte luid, zodat om hen heen nieuwsgierig gekeken werd. Ik heb één intelligente man en één intelligente vrouw ontmoet. Een oude boer en zijn zuster. Maar die hadden ook allebei een lang hoofd en geen rond. Denk eigenlijk dat het Limburgers waren. Hij zweeg omdat Balk en Rentjes drukpratend door de klapdeur binnenkwamen. Balk sprak op een doserende, besliste toon. Ze liepen zonder op iemand te letten door naar het loket. Balk schoof een bonnetje over de balie... terwijl hij half afgewend zijn betoog vervolgde. Zeg, zijn ze op jouw afdeling allemaal zo discriminerend, vroeg Adritsen. Het is ons vak, zei Maarten afwezig. Volk is een lastig begrip. Niet alleen maar sinds er ook zoveel allochtonen bij horen... De oude volkscultuur, onderwerp van studie van de volkskunde, werd geacht terug te gaan naar de Germaanse worstels en verder eeuwig en onveranderlijk te zijn. Wie deze gedachtegang volgt, heeft het over volkskarakter, volksaard en zelfs over bloed- en bodem, een kolfje naar de hand van nationalistische bewegingen. Het kan geen toeval zijn dat het Meertens Instituut in 1934, toen nog als volkskundig bureau werd opgericht en dat er zoveel volkskundigen... het national-socialisme aanhingen. Gerard Rooijakers en Barbara Henkes van de afdeling Volkskunde, is het? Ja, zolang ja. het duurt, want de afdeling wordt gereorganiseerd waarschijnlijk. Hè? Het wordt... Uh... De oude structuur en afdelingen die wordt opgeheven. Sinds de verhuizing zijn er plannen dus om een nieuwe structuur te gaan maken met onderzoeksgroepen. Maar uh, ja. ik vind het nog altijd aangenaam om mezelf uh, te kunnen rekenen tot de afdeling volkskunde. Barbara, jij werkt hier net. Ja, en ik ben uh, hier terechtgekomen ja, via een combinatie van uh, onderzoek op het vlak van oral history... Wat natuurlijk ook zijn linken met uh, volkskunde heeft. Mondeling overgeleverde geschiedenis is dat. Precies. En uh, verder heb ik in mijn onderzoek ook gekeken naar nationale en regionale identiteiten. En dat speelt binnen volkskunde en de discussie over de geschiedenis van de volkskunde ook een belangrijke rol. In je onderzoek zeg je welk onderzoek was dat? En dat was naar Duitse dienstmeisjes die naar Nederland kwamen. Tussen de beide wereldoorlogen. Het was je proefschrift, dat is niet een onderzoek wat je hier gedaan hebt. Nee, al had het hier best plaats kunnen vinden. Heimat in Holland, ja. Dat, dat zou een mooi het... onderwerp zijn geweest hier, ja. Waarom is het verhaal van Duitse dienstmeisjes... in Nederland voor de oorlog uh, deel van volkskunde? Uh, je zou kunnen zeggen... Uh, in, in het alledaagse bestaan... Uh, Christus, geef me eerst eens een vuurtje. Ten eerste omdat ik gekeken heb naar hun alledaagse bestaan... en de wijze waarop hun uh, Duitse verleden... en de wijze waarop ze daar zijn grootgebracht... en uh, vanuit die context naar Nederland kwamen, hoe dat meespeelde... in de manier waarop ze zich in Nederland al dan niet thuis gingen voelen. En dat is een, een thema uh, waarbij je gaat kijken naar, naar rituelen, naar... Uh, eten, drinken, feest vieren, bij wijze van spreken hoe ze, hoe ze anders breien eh, breiden... hoe zeg je dat? Gebreien hebben... Dan, eh, dan in Nederland en op die manier als Duitse herkenbaar waren. En dat is een thema wat ook voor de volkskunde relevant is. Ja, en het aardige is natuurlijk... als je kijkt naar mensen die zich verplaatsen... van de ene regio of het ene land naar het andere... dat dan blijkt... Hoe belangrijk dat ja, soort dingen kunnen ja, zijn. Ja. En uh, in die zin, ja, zolang je in bijvoorbeeld mijn in dit geval in Duitsland blijft. dan hoef je je helemaal niet zo te bezinnen. op wat nou Duitse zijn zou kunnen betekenen. Maar op het moment dat ze naar Nederland ja. kwamen en opeens uh, witbrood moesten eten uh, in plaats van... Uh, het is zwartbrood wat ze gewend waren... Hadden ze, voelden ze zich niet lekker in hun maag. Ja. En, uh, ja. ah, dat is heel herkenbaar. Hè? Dus het, inderdaad, het heeft altijd te maken toch met, met identiteit... en met uh, geconfronteerd worden met zaken waar je zelf niet bij stilstaat. Maar, uh, uh, wacht nou eens even, als ik het goed begrepen heb... volkskunde gaat toch vooral over de geschiedenis... en dan ook nog eigenlijk uh, alleen over de boerencultuur... Dat is een groot misverstand natuurlijk, want volkskunde uh, is een vak... wat zich uh, niet alleen met het verleden bezighoudt... maar juist ook dus de actuele, hedendaagse cultuur uh, bestudeert. En uh, met name de laatste 20, 30 jaar ook aandacht uh, heeft gekregen... voor de cultuur van de burgers en de stadsbevolking. En het opmerkelijke is, wij zitten hier nu in het Meertens Instituut... Hè, genoemd naar uh, P.J. Meertens, Piet Meertens. En Meertens, een heel interessante figuur... Dat was eigenlijk een van de vroege socialisten eigenlijk in Nederland. Hè. En eh, Zelfs postuum wordt hij nog uh, voortdurend geëerd... doordat hij ook op het woordenboek van het uh, Nederlands Socialisme uh, prijkt. En het eigenaardig is dat die man dus een hart en nieren... politiek gezien dan socialist was... en anderzijds onderzoeker was, wetenschapper was en zich daarbij in zijn wetenschappelijke werk helemaal niet... maar dan ook totaal niet met die arbeiders heeft beziggehouden... maar alleen maar met die boeren en die vissers. Ja. Want uh, die paradox uh, van zijn socialisme... wat hij uh, buiten zijn, zijn werkterrein plaatste... Uh, aan de ander, uh, dat, dat is natuurlijk interessant. Aan de andere kant beschouwde hij zichzelf... Uh, en ...articuleerde hij zichzelf ook als zeeuw. Zijn ja. zeeuwse achtergrond was ontzettend belangrijk ja. voor hem. En ik heb ook een interview gelezen en dat begint met ik ben een zeeuw. Dus <laughs> ja. zo zag hij zichzelf ook. Ja. En dat kon hij uh, wel uh, combineren. Of in, daaruit denk ik dat een belangrijke inspiratiebron uh, voor zijn werk uh, gold. Ja. Ja. En verder is natuurlijk interessant... Als je, als je kijkt naar een persoon van Meertens... en kijkt naar de ontwikkeling van, van volkskunde... is dat zijn, zijn uh, homoseksuele identiteit... Ja, daar, zou, uh, ja. daar zou je nu uh, in, de, in de hedendaagse interesses uh, uh, van het vak ook de nodige aandacht aan kunnen besteden. Want als er iets bestaat als een cultuur... dan is het zeker ook de homoseksuele cultuur. Ja. En daar had hij ook een plaats in. Ja. Dus als je naar de geschiedenis van het vak en de beoefenaars kijkt... dan zal dat zeker een plaats ja. uh, in moeten nemen. Ja. ja, Meertes heeft natuurlijk ook een boek geschreven... Hè, over de Nederlandse volkskarakters. heeft hij geredigeerd samen met nog iemand. En uh, dat geeft inderdaad een overzicht per regio, heel precies... Uh, wat nou eigenlijk de volksaard, het volkskarakter uh, is... de mentale conditie van die mensen... hoe ze, uh, als het ware, in elkaar zaten... hoe ze dachten en voelden. En daar, gaat dan eigenlijk, uh, ja, daar zit dus enerzijds die tijdloosheid in... dat die mentale conditie, die volksaard, die is eigenlijk niet veranderd. En in de tweede plaats, en dat is eigenlijk heel ideologisch... Uh, dacht men dat alle Friese of alle inwoners van de Betuwe of van de Limers of de Zuid-Limburgers... hetzelfde voelden en dachten, dat dat dus universeel was. Toch ik het niet uit mijn hoofd dat de moderne volkskunde, zoals jullie het erover hebben, dat die eh, net zo goed past bij de antropologie... en een stukje bij de geschiedenis en bij sociologie wellicht... En uh, dat als je die oude volkskunde niet gehad had... dat niemand er ooit aan opgekomen zou zijn... dat we nu die moderne volkskunde in het leven zouden roepen. De geschiedenis van het vak volkskunde behelst in feite... zo'n 150 jaar denken over de eigen cultuur. Het is een opeenstapeling van allerlei cultuurdiagnosen... die natuurlijk gewisseld hebben in de loop der tijd. En ik denk wat daarbij belangrijk is, ook de alledaagse cultuur. Want... Als je nou kijkt naar historisch onderzoek, uh, om, natuurlijk raakt het daaraan. Alleen tot voor kort was er binnen historisch onderzoek ontzettend weinig interesse voor een alledaagse cultuur. En dat is eigenlijk pas in de jaren 60-70 gekomen van deze eeuw. Terwijl in de volkskunde dat dus al veel en veel langer het geval was. Wat doe je nu voor onderzoek? Ik ben bezig met de geschiedenis van de volkskunde, dus ik mag uh, kijken hoe volkskundigen zich vanaf uh, de Eerste Wereldoorlog tot na de Tweede Wereldoorlog uh, zich over het vak hebben gebogen. Het lijkt wel alsof uh, volkskunde een uh, belangrijk object is van volkskunde. <laughs> nou, misschien wel. Het kan geen kwaad om je op je verleden te bezinnen. De documentaire over het Meertens Instituut uit 1998, gemaakt door de RVU. Dit was voor het programma De Schatkamer. En ja, dat Meertens Instituut, dat is beter bekend als het bureau, zoals het vereeuwigd is, dus door Voskuil. En uh, er is nieuw werk van Voskuil dat uh, nu uitgebracht wordt. Ik ben Ik niet. Het is een, uh, een curieus boek met enerzijds boekenbesprekingen van, van Han Voskuil zelf. En anderzijds een verhaal van Detlef van Hees, dat hij samen met Loesje Voskuil heeft geschreven, de vrouw. Van Vosco, beter bekend als Nicolien. En ik heb die beiden gesproken, voor de mensen die Van Vosco houden. Komende maandag, dan hoort u ze allebei in VPRO's nooit meer slapen. Woord. Woord. Woord. Woord dus. Een hele nacht over het systeem. Archieven, dat zijn al hele systemen zoals dat van beeld en geluid. We diepen elke week weer het mooiste uh, voor u op uit die kolossale archieven. Ze zitten helemaal vol. U moet vooral een keertje naar Hilversum gaan. Dan ziet u dat prachtige gebouw waar het allemaal gehuisvest wordt. Maar je kan ook hele andere dingen uh, uh, bij elkaar brengen en archiveren. Zoals bijvoorbeeld zaden. En nou, alsjeblieft de perverselingen. Ik weet dat het laat is, maar probeer toch eventjes netjes te denken. We hebben het hier over plantenzaden. In 2008 was er een grote, uh, grote opening van het zadenarchief van de wereld. Want u moet bedenken, zaden die zouden komen... Uh, zouden kunnen ophouden te bestaan. Er zouden planten kunnen uitsterven, er kunnen grote rampen gebeuren... waardoor sommige planten gewoon niet meer kunnen groeien. Dan is het belangrijk dat er ergens op de wereld een plek is... waar die zaden voor de toekomst bewaard worden... van een moment dat we ze werkelijk nodig hebben. Zoiets is dus geopend op Spitsbergen. Daar is een kolossale ondergrondse kluis gebouwd... waarin de zaden van 20, wat zeg ik 200.000 verschillende gewassen... uit alle delen van de wereld worden opgeslagen de Mondiale genenbank die door de internationale pers is omgedoopt... tot de Doomsday Vault, het uh, soort ark van Noach, maar dan voor zaden. Voor Caro's dingen die gebeuren, maakt de verslaggeefster... Marielle Beers een reportage over de zaadopslag. Niet vanaf Spitsbergen, helaas voor haar... maar vanuit het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen. Dit zal de laatste lijn van defensie tegen extincie extinction. En wat God heeft gecreëerd, we niet worden vernietigen. De Global Crop Diversity Trust representert een groot stap voorwaarts in het beschermen van deze kostbare collecties, zodat de verhaal van de boeren en hun zaden kan blijven groeien. Een laatste verdedigingspoolwerk in de strijd tegen het uitsterven en het veiligstellen van ons door God gegeven voedsel voor de toekomst. Medewerkers van het Global Crop Diversity Trust schuwen grote woorden niet... in een promotiefilmpje op internet. The an en in de pers staat de mondiale genenbank bekend onder namen als de Zadenark van Noach... It's known of as the Doomsday Vault. oftewel de opslagplaats van het laatste oordeel. Bert Visser, directeur van het Centrum voor Genetische Bronnen in Wageningen... de Nederlandse genenbank. Het hele idee achter Spitsbergen is dat het uh, belangrijk is voor de lange termijn... voor onze voedselzekerheid op uh, wereldschaal om ons uh, zaad goed te bewaren. En tegelijkertijd zien we in de praktijk, hebben we gezien... dat heel veel van dat materiaal uh, toch bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Vroeger hielden boeren een hele brede variatie aan uh, op hun velden... Dat is steeds minder geworden omdat de landbouw en de tuinbouw zijn geïndustrialiseerd. En dat bedreigt die variatie. Om die reden zijn zo'n 40 jaar geleden genenbanken overal op de wereld opgericht om dat materiaal te bewaren. Maar ook dat is op zich nog niet veilig genoeg. Dat weten we ook uit ervaring. Zo is bijvoorbeeld vorig jaar nog een belangrijk deel van de voorraad van de genenbank van de Filipijnen... door een tyfoon verwoest en verloren gegaan. Bij de inval in Irak is de genenbank in Bagdad volledig geplunderd... door mensen die voedsel nodig hadden op een moment van schaarste in de stad... Uh, voorbeelden als Cambodja, uh, Sierra Leone, uh, Afrika andere Afrikaanse landen. Overal als iwgn die uh, toch bedreigd zijn. Uh, en dat is, daarom is het belangrijk uh, om zo'n veiligheidsopslag in uh, Spitsbergen te hebben. Kun je zeggen, is dat dan van belang voor Nederland? Nou, het is wel een hele, hele lange termijn uh, opslag. Uh, je moet denken aan een periode van 50 of 100 jaar... En uiteindelijk is het toch moeilijk te voorspellen wat hier uh, in Nederland of in West-Europa uh, de situatie over 100 jaar zal zijn. De opslagplaats van het laatste oordeel bevindt zich letterlijk in een uithoek van de wereld. In het binnenste van een berg op het Noorse eiland Spitsbergen, waar het altijd vriest. De eerste steen werd op 19 juni 2006 gelegd. Let's go inside. <laughs> een cameraploeg van de BBC mocht alvast een kijkje nemen. The rims themselves... Are zijn about 25 meters lang, about 13 meters wide, 5 meters high. De keuze voor Spitsbergen is logisch, zegt Bert Visser. Het is een, uh, biologisch gesproken een uh, veilige plek. Het is ook uh, politiek, geografisch uh, veilig. Het is echt aan het uiteinde van de wereld. Uh, het is maar uh, enkele duizenden kilometers nog van de Noordpool. Twintig meter boven de zeespiegel. Uh, dat is, daar hebben we over nagedacht. Want uh, we krijgen toch te maken met klimaatsverandering en zeespiegelstijging. Uh, we doen het in een berg. Uh, nou, naast een oude kolenmijn. Er is nu een hele nieuwe faciliteit uh, gebouwd. Uh, die groot genoeg is uh, om materiaal van over de hele wereld uh, op te slaan. En die faciliteit heeft net zoals hier uh, ook elektrische koeling. Uh, en uh, vriescapaciteit. Uh, maar het grote voordeel van uh, Spitsbergen is dat als de koeling daar uitvalt, vanwege elektriciteitsuitval... dan nog steeds onder 0 graden blijft. Vanwege de permafrostcondities die daar altijd heersen. Nog wel? Nog wel, dat blijft wel zo. Ook met klimaatverandering. De temperatuur zal ongetwijfeld wel wat omhoog gaan. Maar het blijft koud genoeg om te zorgen dat zeker dieper in de berg... dat daar altijd onder 0 graden blijft. En ja, dat is toch een hele goede... Uh, bewaarsituatie, bewaaromstandigheid uh, voor ons staat, hoe raar het ook klinkt. Een bezoekje aan Spitsbergen zat er helaas niet in. Maar in de koelcellen van het Centrum voor Genetische Bronnen... is het al net zo koud en het principe van de Genenbank is overal gelijk. Uh, we zijn hier bij een plus uh, 4 graden cel. Ik had het zo net over uh, bewaartemperatuur van min 20. Uh, dat klopt ook wel, maar het is natuurlijk heel vervelend om, uh, voor mensen om bij... Uh, uh, Omstandigheden van min 20 graden te moeten werken. Dus bij de min 20 slaan we alleen materiaal op voor de lange termijn. Grote witte deur, koelcel staat erop. Het is verboden de vriescel te betreden zonder alarmzender of mobiele telefoon. En dan gaat de deur open en dan komen we binnen in een hele grote koude koelkast. Diepvries moet ik eigenlijk zeggen. En allemaal uh, op stellages, allemaal rode kratjes... maar daarin allemaal kleine zakjes. Wat zit hierin? Uh, in die kleine zakjes, uh, daar zitten zaden. En uh, 25 tot 300 zaden. Dat zijn gebruikerszakjes en de gebruiker kan dat uitzaaien voor gebruik. Lisbeth de Groot is in Wageningen verantwoordelijk voor het zaadbeheer. Dit is uh, Gerst en uh, in dit zaadzakje, ik denk dat er 100 zaden in zitten. En het is al een tijdje geleden verpakt... Maar bij 4 graden kan je het redelijk lang bewaren. Ik krijg het een beetje koud. Kunnen we weer naar buiten? Je pakte er net een zakje gerst uit. Wat zit er allemaal nog meer in die zakjes? Parlen. Gerst, tarwe, eh, paprika, tomaat, sla, spinazie, flas. En dat staat hier allemaal bij min 4 te wachten op verzending, op gebruik. Dit gaat niet naar Spitsbergen, toe. Nee, dit gaat niet naar Spitsbergen, nee. We hebben hier die hele koude vriescel van min 20 of niet? Ja, dit is min 20. En hier uh, worden hele grote zaadhoeveelheden hoeveelheden bewaard. Heel even, heel even, want het is natuurlijk meteen inderdaad een uh, Spitsbergen-temperatuur volgens mij. Ja, en hier zijn ook alle monsters voor uh, Spitsbergen uh, klaargemaakt voor verzending. We gaan gauw weer naar buiten. Je voelt het meteen hè? Echt, uh, en wat voor zaden zijn er naar Spitsbergen verscheept? Bij elkaar hebben we zo'n uh, 18.000 uh, verschillende monsters naar uh, Svalbard, naar Spitsbergen gestuurd. Uh, zo'n 350 kilogram en zo'n uh, 3 kubieke meter. En dat is verpakt in 38 uh, verschillende grote uh, plastic kratten. Wat voor gewassen zijn dat? Dat zijn eigenlijk al onze gewassen. Wij zijn gespecialiseerd in tuinbouwgewassen. En naast tuinbouwgewassen ook vooral aardappel... En daarmee hebben we eigenlijk typisch Nederlandse gewassen bij de kop. Uh, niet eens alleen maar wat wij als Nederlanders eten... maar vooral ook waar uh, de Nederlandse zaaizaadindustrie heel erg goed in is. De zaaizaad- en veredelingsindustrie. Uh, Nederland is de, de derde grootste zaadexporteur ter wereld. En dat betekent dat heel veel van het zaadmateriaal van, heel, van over de hele wereld... Uh, hier uh, veredeld en, en ontwikkeld wordt. The aim is to safeguard the world's agriculture from future catastrophes... ...such as nuclear war, asteroid strikes and climate change. Kan ik me voorstellen, er gebeuren allerlei wereldrampen, oorlogen. Wie zorgt ervoor dat dat zaad eerlijk verdeeld wordt? De manier waarop dat geregeld is, is dat iedereen, elke genenbank... ...die nu materiaal naar Spitsbergen stuurt, daar ook de eigenaar van blijft. En de Noorse regering... Uh, van haar kant heeft verklaard... dat zij niks anders zal doen met dat materiaal... dan het terugzenden naar uh, de originele afzender. Uh, dus uiteindelijk is het die uh, afzender die blijft bepalen... en in ons geval dus ook uh, wij hier in Wageningen... wat er met het materiaal uh, kan gebeuren. Ja. U hoorde daar een reportage van Marielle Beers... voor het KRO-programma Dingen die gebeuren uit 2008... voor de grote zalenopslag... Op Spitsbergen, de Doomsday Vault. En dat het maar nooit gebruikt mag worden. Ja. Ik uh, heb het al deze hele nacht over uh, systemen. En er is ook zoiets als systematische bevolkingspolitiek. En dan denk je, nou dat zal vast alleen maar in hele Engelanden gebeuren. Maar niets ervan. Het gebeurde ook hier in Nederland. Vlak na de Tweede Wereldoorlog. Tienduizenden Nederlanders droomden van een bestaan als boer... in de net drooggelegde polders. Een nieuwe, maakbare samenleving... waarin niet alleen het landschap langs de meetlat werd gelegd... maar ook de toekomstige bewoners. En alleen de aller, allerbeste waren welkom. Zwakkelingen, achterblijvers, luierikken en zielenpoten... ze kwamen er gewoon niet in. De selectieprocedure van de Rijksoverheid was zeer streng... en voerde zelfs tot in de slaapkamer. Zijn de bedden wel opgemaakt? Is de linnenkast op orde? Nou, ik, ik weet niet hoe het met u is, maar toen ik daarover na ging denken... toen begon ik eigenlijk onmiddellijk wat harder uh, op te ruimen in mijn eigen huis. Op het gloednieuwe Woord.nl is het tweeluik Schepper naast God te beluisteren... over deze later in opspraak geraakte bevolkingspolitiek. Hier alvast een klein voorproefje van wat u straks op Woord.nl in het geheel kan horen. Een fragment uit de documentaire Schepper naast God. Er werd namen, adressen en woonplaatsen enzovoort gevraagd. Uh, koloniseerde het hele gezin. Uh, of de man alleen ging of de vrouw en uh, de verloofde... Uh, ja, of de kinderen waren. Namen en geboortedatum en geboorteplaats van de kolonist en zijn gezin. Namen en geboortedata van alle gezinsleden. En het beroep en uh, de godsdienst werd gevraagd. Een kerkbezoek werd gevraagd of ze geregeld gingen... en welke scholen bezocht worden en van welke richting... En wat voor soort huizen ze hadden. De algemene indruk van het exterieur en de algemene indruk van het interieur. Of er uh, onderwijsgenoten was en welk. Tijdschriften, welke bladen ze lazen. En of ze boeken lazen en welke. Geestelijke ontwikkeling. Algemene ontwikkeling van het gezin. Ik geloof dat het zou best echt gebeurd kunnen zijn. Een boer uit de Noordoostpolder die is één keer aangereden door, door, uh, door iemand, door een toerist. En die, die zegt stommeling, kan je niet uitkijken. Toen had die boer geantwoord: stommeling. Er is hier helemaal geen stommeling. Wij zijn allemaal geselecteerd. Zijn allemaal. En dat is wel waar natuurlijk, die mensen leefden vanuit een idee van uh, wij zijn uh, het crème de la crème. U hoorde daar een fragment uit het tweeluik Schepper naast God... dat in zijn geheel is te beluisteren via woord.nl. Daar staan ze nog veel meer moois te beluisteren. Want niet alleen eh, is daar heel mooi werk uit de archieven te vinden... maar we zullen binnenkort ook met uniek materiaal zelf komen. Die site is gloednieuw, staat nog enigszins onder constructie. Dus eh, mocht u daar ook nog iets over vinden, eh, laat u het ons vooral weten. Stuur dan een mailtje met uw bevindingen naar woord.nl. Het vpro.nl. Woord. Het vpro.nl. Nou, ik maak plaats voor het journaal. En dan hoop ik u weer hier na het nieuws terug te zien. Dan horen we alles over het amateuristische systeem... van de Nederlandse geheime dienst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, we hopen dat het toch een beetje James Bond is... maar het is allemaal net wat knulliger. En wat komen er totaalweigeraars uh, voorbij? Wat dat precies is, mensen die zich aan het systeem onttrekken... dat hoort u dus straks allemaal in het volgende uur van Woord.